Heb gezien hoe ik de hand, hand, hand, de liefde op mij. Je zang de hoop vooral de peri zijn dat is alles wat ik wil dus ga je mee ja de stroomt vandaag in de zon zo'n zon. vroeg in het ochtend het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien niets aan de hand van ha, al ha, liefde roep me maar je houdt wees niet bang en ik geef je dat van mij Thank you.